We gaan weer verder waar we gebleven waren en dat was het Koninkrijk van God. Dat is ook een hele serie. We zitten nu aan uh, nummer 7 en ik weet niet hoe, tot hoever het doorgaat. gaat. Het is nog steeds erg interessant, vind ik althans. Maar wat was nou de aanleiding daarvoor dat Yeshua het in de evangelie meer dan 80 keer over het Koninkrijk van God, over of het Koninkrijk de hemelen heeft? En dat is zo vaak dat je zegt dan moet het iets speciaals zijn. Nou, het Koninkrijk van God en het Koninkrijk naar de Hemelen is, zijn twee namen voor hetzelfde Koninkrijk. wordt hetzelfde meer bedoeld. En vraag 7 was, hoe verwachten wij dit Koninkrijk? De vorige keer heb ik daar al een stukje over gehad. Van hoe wij dat Koninkrijk verwachten, is dat leidzaam, afwachtend. We zullen wel zien, echt zo van, ja goed, Het heeft onze interesse eigenlijk niet. We weten wel dat het komt. Maar ach, dat, ja, dat zal wel een keer plaatsvinden en het zal wel komen zoals het komt. We hebben er geen invloed op. Het zal onze tijd wel duren. En zo komen er een hele hoop opmerkingen voorbij over dat koninkrijk. Want het is vaak niet iets wat echt leeft bij de christenen. In tegenstelling bij onze Joodse broeders en zusters. Als je het daar hebt over zijn koninkrijk, dan hebben ze veel meer dat ze de koning verwachten. De Messias. Dat, dat, daar leven ze uit. Hun hele leven, elke dag, is vol met uitkijken naar de Messias. Dat wisten wij niet. Hè. Dat was zo'n verrassing voor ons om dat te ontdekken toen we in Israël waren. Dat, je, dat de mensen daar alles doen met het oog op de Messias. Dan krijg je echt een brok van je keel. Dat is zo mooi om te ontdekken. Want die mensen zitten op de Messias hebben, ja, daar leven we uit. En dat is natuurlijk niet allemaal. Dat zijn natuurlijk de, degenen die ook het geloof aanhangen. En niet alleen dus de Messias verwachtende Joden. ze zijn allemaal Messias verwachtende. Heel gek zelfs de seculiere joden, als je het dan over hebt, zeggen ze natuurlijk, ik doe er verder niks aan. Maar natuurlijk, dat, dat, dat, dat, dat zit in onze opvoeding ingebakken. Dat is gewoon, daar worden ze mee geld gebracht. Maar hoe doen wij dat dan? Hoe verwachten wij het koninkrijk dan? Is dat actief, werkend, wij zullen zien. Dus met de nadruk van wij zullen, wij zullen zien. Dat betekent dus ook dat je zelf ook overtuigd bent dat je bij het koninkrijk hoort. Dat is natuurlijk een heel andere verwachting. Als dat je zegt van, ja, ik hoor er niet echt bij. Ik hoop dat ik het zal zien. We dragen ons steentje bij. We hebben er invloed op. Nou, de rabbis bijvoorbeeld, die willen eerst een betere wereld. Die verkondigen dat ook. Die zeggen, nee, maar luisteren. Eerst moet de wereld eigenlijk op een hoger plan komen voordat de Messias terugkomt. En volgens mij is dat dus in tegenspraak met wat de Bijbel zegt... En dan praat ik niet alleen over het Nieuwe Testament, ook het Oude Testament zegt dat heel duidelijk. Van nee, het zal eerst een hele grote puinhoop worden. Het zal heel erg slecht zijn. En pas de Messias zal verandering brengen in het hele wereldgebeuren. Dus ik denk, nee, dit is niet waar. We krijgen eerst een hele slechtere wereld en dan komt de Messias. Als laatste redmiddel. Goed. Je ziet het toch gebeuren. Ja, ja, er is nog geen enkele reden om te zeggen van het gaat beter. Van als je nou zegt van nou, we hebben nou al zoveel achter de rug. Ja, als je kijkt naar de afgelopen, nou ja, pak de afgelopen honderd jaar, hoeveel oorlogen zijn er geweest. En er is nog steeds geen aanleiding, alleen al in Europa, om te zeggen we stoppen ermee. We hebben er daarvan nou van geleerd. Oorlog is een slechte, slechte keuze, dat, doe, dat doen we niet meer. Nee, dat is er niet. Nee, duidelijk niet. Nee, het is nog steeds dat alle vloegscharen worden omgesmet tot uh, kanonnen. En uh, een van de symbolen van verwachten is natuurlijk de menorah. Hè? Deze die staat vlakbij de klaagmuur. Dus dat is natuurlijk gigantisch. Hè? Van, uh, Als je ook in het Tempelinstituut komt. en ziet dat ze alles munitieus hebben voorbereid. Alles is klaar. En ze doen ook volgens de opdracht. die dus in, de, in het Oude Testament staat. Dus van je mag geen hamerklop horen. Dus alles, nee, dat was ook bij de tempel toen, er mocht geen hamerklop gehoord worden. Dus alles werd van tevoren helemaal kraag klaargemaakt en werd daar dus in elkaar gezet. Zonder enige hamerklop. Dus, ja, dat kennen wij niet. Nee, he, zelfs een, een huis zo bouwen, dat kennen wij niet zonder hamerklop. Nee, dat is gewoon, dus, nee, het is helemaal voorbereid. Nou, de vorige keer zijn we ingegaan op de verschillen van man en vrouw, hè. De zonneval en de reactie van de heer. Het is natuurlijk iets wat enorm speelt nu de laatste tijd, met die Nestle-verklaring. Het is enorm opgeblazen ook. Er is, er is geen sprake van homoaat. Het is geen anti-homo document, althans in mijn beleving niet. Maar zo wordt het wel gepresenteerd en zo wordt het wel ook in de media gebracht. God gaf alle vruchten in de hof, behalve ene. Die verbood Hij op straffen van de dood. De mens wilde als God zijn, dus vandaar dat ze ook antwoord gaven op wat de slang voorstelde. Als hij dat niet had gewillen, dan had, dat gewoon, had hij kunnen zeggen wat hij wilde. Dan had er verder geen aandacht aan besteed geworden. Het is wel zo, de mens liet zich verleiden door de Satan. En het gevolg was dat de mens zag dat hij naakt was. Dus hij viel niet gelijk dood neer, hè? wat eigenlijk God gezegd had. Dat zei de slang ook, hè? want is het is niet waar dat je dood gaat. Hoe kom je erbij? Nee, je zult als God worden. Dat is wat er gebeurt. En dat wil hij niet. Nou, het gevolg was dat hij dus ziet dat hij naakt is en dat hij schaamte krijgt. En dat was er niet. Er was geen schaamte in de wereld. En dat gebeurt daar wel. Ineens schamen de man en vrouw schamen zich voor elkaar. Waar eigenlijk binnen een huwelijk geen schaamte moet zijn. Dat was niet de bedoeling van God. Maar het kwam wel. En door die schaamte verbergt hij zich ook voor zijn schepper. En durft hij niet meer tevoorschijn te komen. En als er een mens had gelegen, had het ook zo gebleven. Maar gelukkig zoekt de schepper zoekt zijn schepsel op. Hij zegt, nee, ik wil dat je toch tevoorschijn komt. Je hoeft je eigenlijk niet te schamen voor mij. Hoe je ook bent, wat je ook doet. Je hoeft je niet te schamen voor mij. Nou, dat is geweldig. De mens verontschuldigt zichzelf. Ja, uh, het is fout gegaan, maar, lag niet aan mij. Uh, hij gaat zo ver dat hij zegt, moet luisteren, de vrouw die u mij gegeven hebt. Die heeft mij verleid. Dus met andere woorden als u die vrouw niet gegeven had, was er geen enkel probleem geweest. Dus eigenlijk ligt de schuld bij God. Nou, dat gaat dus van Adam naar Eva, van Eva naar de slang. En het mooie is dat God diezelfde volgorde aanhoudt. Hij gaat er niet over discussiëren, maar hij gaat gewoon mee in dat rijtje. En hij straft eerst de slang. De slang wordt veroordeeld. Daarna wordt Eva veroordeeld en als laatste de man. Dus hij gaat helemaal mee in dat rijtje. Ik vind het zo geweldig, hè? Dat hij niet zegt, eerst de man veroordeelt en dan de vrouw en dan nee. Hij gaat mee in hetzelfde rijtje als wat de mens aangeeft. En dan wordt als straf de aarde vervloekt. En let wel, niet de mens, wat in de reformatorische gezinten heel veel geleerd wordt, dat de mens vervloekt werd. Dat staat er niet. De aarde werd vervloekt en de mens moest gaan werken op de aarde. En voorheen kreeg hij het eigenlijk, op een presenteerblaadje zou je zeggen, moest hij ook werken. Maar dan zat er dus geen, ja, geen moeite en nare bijsmaak aan. Nu wel, nu zit door alle vruchten zit het onkruid verweven. En dat is uit de vloek. En de status van de mens wordt heel duidelijk. In plaats van dat hij dus God werd zoals het zijn bedoeling was, zegt God heel duidelijk. Nee, stof zijt gij en tot stof zul je terugkeren. Dus dat is een heel andere boodschap als wat ik op gehoopt had dat hij dus God zou zijn. Nou, een van de belangrijkste dingen is van, waar Yeshua het ook over heeft. van, Ik noem je mijn vrienden, mits je de geboden van mijn vader doet. De werken van de Heer, zoals dat ook wel genoemd worden. Nou, er staat ook een rijtje van, wat zijn nou de werken van de Heer? Bekommeren wij ons om de weduwe en de wezen om ons heen. Bekommeren wij ons om de gevangenen. Het nee, zijn allemaal dingen die ook... Yeshua noemde, terwijl hij op aarde was. Steunen wij de geliefde om de Vaderen wil. Dat is een mooie term. Wie zijn dat nou, hè? de geliefde om de Vaderen wil? Dat zijn dan in principe het volk Israël. En steunen wij die? Of zeggen we van Marseille, ze, daar hebben we niks mee. Dat is voorbij. Houden wij Gods vaste tijden vast. Zijn Moedim, zijn feesttijden. Houden wij ons aan zijn geboden en inzettingen. En de tien woorden zijn inzettingen en voorschriften. Nou zo zijn er. Nee, verwachten wij de juiste Messias bijvoorbeeld. Als je daar naar gaat kijken. Dan zeg je ja de Bijbel is Joods. En dat is geen vergissing geweest. Hij is begonnen. Om het te geven aan de Joden. Het oude testament zoals wij dat noemen. Een beetje jammer van die term. Want er is niks ouds aan. Maar het is overhandigd aan het Joodse volk. Mozes was een Jood. Die heeft dat een, heel erg netjes beschreven. En let wel, Mozes is de enige van wie staat dat hij van aangezicht tot aangezicht met God sprak. En dus alles vastlegde. Daarna is er niemand meer geweest met wie God van aangezicht tot aangezicht sprak. En dat zegt God zelf in zijn woord. Dat is een hele bijzondere positie. Vandaar ook dat voor de joden, die dus niet Yeshua verwachten is Mozes de hoogste autoriteit. Als Mozes het niet gezegd heeft, is het niet waar. Dus als het niet in lijn is met wat Mozes gezegd heeft, dan kun je het wel vergeten. Want dan besteden ze er geen aandacht aan. Zo belangrijk is voor hun de Torah. Voor de christen is het zo, het moet kloppen met wat Yeshua gedaan en gezegd heeft. Er wordt niet altijd aandacht aan gegeven. Ze zeggen het wel, ze werken het niet uit. Dat vind ik het meest verpand eigenlijk. Want ze kijken veel meer naar Paulus. Nou, naar wat hun denken dat Paulus zegt. Daar wordt naar geleefd. En als het nou in tegenspraak is met wat Jeshua zegt, dan wint Paulus het. Want Paulus die heeft dat gezegd. Dus ik, ben ook, ik, ik denk eigenlijk dat als je naar de terugkomst kijkt, dan verwachten ze zo iemand als Paulus. Met Paulus ideeën en niet Jeshua. Maar het Nieuwe Testament is ook Joods. Is ook overhandigd aan de, het Joodse volk. En van daaruit is zeg maar, dus de Bijbel verspreid richting de hele wereld. Maar van oorsprong is dat Joods. En daarom denk ik, God maakt geen vergissingen, waarom nou het Joodse volk? Ik denk een van de sterkste dingen bij het Joodse volk is hun geheugen. Dat is fenomenabel, dat is nog steeds zo. Dat komt ook omdat ze dus van, ja, vanaf de moederborst eigenlijk opgevoed worden met de Torah. Kinderen die worden vanaf dat ze geboren worden... Worden ze opgevoed met de Torah? Dus voordat ze ook de borst krijgen, krijgen ze eerst een stukje van de Torah te horen. En er wordt gewoon gebeden. Er wordt echt gewoon gebeden voor het eten en drinken wat ze krijgen. Dat zijn wij niet gewend. Ik denk dat het een stukje training is. Aan de andere kant denk ik ook dat zijn volk uitgerust is met, met toch met speciale gaven. En dat zie je ook van uh, de meeste Nobelwinnaars, dat zijn Joden. Daarnaast is het zo dat dus dankzij de Joden eigenlijk ook de Bijbel is bewaard gebleven. Want ze. ...tot op de huidige dag weigeren hun om hun beleidnis los te laten. Dus hun houden vast aan de Torah en dat wordt verkondigd. Blijven ze ook verkondigen. En ik denk dat als God geen vergissingen maakt... ...het is een hele duidelijke beslissing geweest voor hem om hun het woord te overhandigen... ...dan denk ik dat de interpretatie van de joden de enige juiste is. Dat is natuurlijk niet altijd zo, hè? er zijn best ook wel wat verschillen en zo... En dat zegt Yeshua ook, dat ze af en toe, ze hebben dingen verzwaard. Maar de basis, als je echt praat over de Torah, dan hebben ze gewoon gelijk. Dus als de Joden zeggen, er is maar één God en dat is Yahweh, dan hebben ze gelijk. Want dat is wat hun, wat hun is toevertrouwd. En er is nooit tegen hun gezegd van, er zijn drie Goden. Dat besef is bij de christen helemaal weg. Ik probeer het af en toe als aan te kaarten. En tot mijn grote verbazing hoor je dus echt ook Dominus zeggen, nee, maar dat is juist het jammer dat God gekozen heeft voor de Joden. Want ja, die dwalen en hij had het beter aan de christen kunnen geven, want wij hadden al die fouten niet gemaakt. Ik heb daar mijn twijfels over, dat heb ik ook gezegd, oh, daar geloof ik helemaal niks van. Maar goed, dat is wel de tendens bij de christelijke theologie. De apostelen waren Joods, ze hebben allemaal gewoon Hebreeuws gesproken met elkaar... Nou, Gods geboden zijn gegeven aan de Joden. De context van de Bijbel is Hebreeuws. En de taal in de hemel is Hebreeuws. Nou, hoe weten we dat nou? Paulus die zegt op het moment dat hij naar Damascus reed. En dus die ontmoeting heeft met Yeshua. Dan zegt hij, en daar klonk een Hebreeuwse stem vanuit de hemel. Als er gewoon had gestaan, er, stond, er klonk een stem uit de hemel. Maar het staat heel duidelijk bij een Hebreeuwse stem uit de hemel. Dan denk ik, nou dan spreken ze Hebreeuws in de hemel. Het is Gods taal. Het is ook een hele aparte taal. Hè, van, er zit zoveel... Dat is echt ongekend. Ja, het is niet te vergelijken. Onze Messias is Joods. En Yeshua HaMessiah komt als Jood op Olijfberg terug. Met een gebedsmantel aan, denk ik, en met ziets aan zijn gebedsmantel. Maar zonder keppeltje. Want dat keppeltje is iets, iets van de rabbijnen. Dat staat niet in het woord. Paulus zegt zelfs dat het een schande is als mannen met een bedekking op hun hoofd tot God bidden. Dus vandaar denk ik, niet, denk ik dat er een keppetje gedragen wordt door hem. Hebben wij genoeg olie op voorraad? Hè? Dat is ook weer zo'n vraag die in het Nieuwe Testament gesteld wordt. Dat komt tevoorschijn bij de vijf wijzen en vijf maanden. Nou wat zijn wij dan? Hè? Behoren wij tot die vijf wijzen of tot die vijf maanden? De vijf wijzen naar de Torah hè? zijn vijf boeken van Mozes. Messioah zegt in de gelijkenis van Lazarus. Van Lucas 16, 31. Maar Abraham zei tegen hem als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren. Zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan? Met andere woorden, Mozes en de profeten zijn dus voldoende om tot geloof te komen. Dus zelfs als iemand uit de doden zou opstaan om mensen te waarschuwen, dan heeft dat niet dezelfde zeggingskracht als Mozes en de profeten. En dat zegt Yeshua. Nou hier is een plaatje, het is toch... We dus dat de Sabbat is het centrum van alle feesten. En daaromheen zitten dus alle feesten... Dus je hebt eigenlijk een soort van een circulaire opbouw. Hier begint Pesach. We gaan even die feesten langs, want dat zijn zijn tijden. En die gaan we dan ook eventjes doorlopen. Nou, Gods eerste feest is de Sabbat. Daar start hij mee. Rust voor de, dat is echt het centrale punt. En ja, daar moet je mee starten eigenlijk. Wil je zijn feest te gaan houden, dan zul je moeten starten met de eerste feest wat hij ingesteld heeft, en dat is dan de Sabbat. Ik ga er straks nog wat meer over zeggen. Nou, dan tweede is de Nieuwe Maan. Elke maand een nieuw begin. Derde is het Sabbatsjaar. Nee, dan wordt het weer wat groter. Rust voor het land. Nou, zeven jaar. Dan heb je het Jubeljaar. Een nieuw begin zonder schuld. Dan krijg je Pesach. Sterk nieuwe jaar, Habikorim. bewegen of Schoof. Oostfeest. Dan krijg je het Ongezuurde Bodenfeest. Zonder vrij. Oma Telling, in ons onze dagen tellen. Dan krijg je Shavuot, het oostfeest, uitstootting van de Heilige Geest. Jom Teruwa, is de scheppingsdag, de bazuindedag. Yemim Noorim, dat zijn tien ontzettend dagen. Jom Kippur, schuldenvrij. En dan het Shalomfeest Sukkot, afsluitingsfeest eigenlijk. Hebben ze nog wat bijgemaakt? Simchat Torah. Dat staat niet echt eigenlijk in de Bijbel, dat is de achtste dag, hè? Simchat Torah. Hanukkah, vreugde om het olievonder. Purim vreugde voor bevrijding. Nou ja, zijn wij geënt op de juiste boom? Hè? We, er staat in de Bijbel wij worden geënt op Israël. En dat, wordt, dat heeft een, een soort boom, hè, waar, wat in de Bijbel staat. Nou, zijn we geënt op de kerstboom? Echt niet. Nee, we zijn niet op de kerstboom geënt. We zijn op de olijfboom geënt. Hè? Dat staat in de Bijbel. Dan gaan we eventjes, zeg maar, die feesten gaan we even door. De Sabbat is ingesteld bij de schepping. En op de eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk zegt God... Vanuit heel de schepping had hij klaar... ...en het was buitengewoon wat hij gemaakt had. Hè? Het was zeer goed, zei hij nou... Ja, als, dat, ...als tegen ons gezegd wordt, als we iets gedaan hebben... ...en ze zeggen, joh, dat heb je goed gedaan, dan ben je blij. Als iemand nog eens een keer zegt, van, dat heb je zeer goed gedaan... ...dan voel je eigenlijk echt trots. Hè? Dan je, zo, nee, je hebt echt, dat is toch een, ja, de hoogste lof die je kunt krijgen. Hij geeft zichzelf de hoogste lof... Voor wat hij gemaakt heeft. Bij de schepping. Hoger kan niet. Dus het was perfect. Alles wat hij gemaakt had. Dat was gewoon perfect. En dan is hij klaar. En dan rustte hij. Dan zegt hij. Ik ga op de zevende dag. Maak ik een rustdag. Er staat ook dat hij die dag apart zette. En als hij die apart zet. Als zijn rustdag. Betekent dat. Dat de mens er vanaf af moet blijven. Dat is een dag. Waar de mens niet aan mag komen. Want hij heeft hem apart gezet. En hij is de wetgever. En alleen een wetgever mag de wet veranderen. Dat is in Nederland ook zo. Niemand anders mag die wet veranderen of aanpassen. Doe je dat toch, dan ga je tegen de wetgever in. Dan heb je echt een probleem. Dan heb je hier een probleem in Nederland. Als jij zegt, ik ga de wetten op mijn eigen manier uitleggen. Dan heb je heel gauw een hele hoop problemen. En dat is bij God ook zo. Als je zegt van het fluisteren: ik wil wel zijn dag vieren, maar ik doe het op een andere dag, naar mijn inzicht, dan ben je raar bezig. We mogen de dag eerbiedigen, rust nemen, echt doen wat hij gevraagd heeft. Er is geen sprake van aparte volken. Hè? Er is één koninkrijk en binnen dat koninkrijk mag er geen verdeeldheid zijn, want dan gaat dat koninkrijk kapot. Dat zegt Yeshua. Betekent dat er dus geen aparte volkeren zijn binnen dat koninkrijk? Er is één volk, zijn volk. En geen aparte wet van waar kom jij vandaan? Oh, uit de christelijke hoek. Oh, dan geldt dit voor jou niet. Dan moet je, dat kan niet. Dat kan niet. Dat zou een hele rare toestand zijn. Dat zouden wij ook verkeerd vinden als er een rechtszaak zou zijn. En wij zouden veroordeeld worden voor een bepaald feit. Maar bijvoorbeeld mensen die uit Syrië komen of wat ook. Die zou er niet op veroordeeld worden, Zeggen: oh jij komt daar vandaan, nee, dan heb jij er, uh, nou dat zou heel veel wrijving geven, dat kan je niet. We hebben één rechtspraak, één systeem en daar moet iedereen zich aan houden. En dat is in zijn koninkrijk ook. Ingesteld voor alle aardbewoners, mens en dier, iedereen moet zich daar aan houden. Dat zie je ook terug in de tien geboden, dat ook de dieren moeten zich rustig houden op die dag. Niet alleen voor de mens. Ja, het is voor mensen en dieren. Alles, het is een totale rust voor het hele aardoppervlak. En het is een teken tussen hem en zijn volk. Een van de belangrijkste dingen is dat je geen vuur maakt. Ik heb wat gehoord vertellen door de rabbijnen dat ze zeggen van ja, dat is een creatief iets en je mag dus niks creëren op de Sabbat. Want hij creëerde zes dagen allerlei dingen en hij stopte ermee. Dus wat je dus niet moet doen op de rustdag is iets creëren. Maar dat geloof ik niet. Maar het gaat niet om, om allerlei regeltjes, van dit en zo en zo. Ja, daar gaat het volgens mij niet om. Het gaat erom dat je bezig bent met Hem en die dag aan Hem toewijdt. En als jij het fijn vindt om bijvoorbeeld aan te gaan wandelen en je komt tot rust, ja, dan geloof ik niet dat er een bezwaar tegen is. Dat heeft Jezus ook voorgedaan, hè? dat Hij dus mensen geneest op de Sabbat. De meeste genezingen gebeuren op de Sabbat, daarom denken de christenen dat de Sabbat weg is. Nee, Hij heeft dat te zien dat al die extra geboden die er neergelegd waren... dat die nou juist niet uh, nagevolgd moesten worden. Dus je mag goed doen op de Sabbat... maar niet strak in een bepaald systeem gaan zitten volgen. Want dat is niet te bedoelen. Exodus 31 vers 13. U dan spreekt tot de Israëlieten en zegt... U moet zeker mijn Sabbat in acht nemen... want dat is een teken tussen mij en u... al uw generaties door... zodat men weet dat ik de Heer ben die u heiligt. Nou, de nieuwe maan... maandelijks een nieuw begin... ...steeds weer erbij stilstaan dat hij ten eerste een maand gespaard heeft... wat ten tweede ook met hem weer starten aan een nieuwe maand. Ingesteld bij de Sinei. Dus de Sabbat was ingesteld bij de schepping, maar deze is ingesteld bij de Sinei. Daarvoor weet ik niet of ze het gevierd hebben. Nummer 10 vers 10. En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden... Moet u ook op de trompetten blazen bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van God. Ik ben Java, uw God. Dus het gaat er ook weer steeds om om hem te gedenken en hem te loven en te prijzen. Voor steeds weer het nieuwe wat we krijgen van hem. En dat is mooi hè? dat je toch steeds weer stilstaat bij alle de inzettingen die hij neergelegd heeft. Isaiah 66 vers 23, het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt Yahweh. Nou hier, dit is al zo duidelijk hè, voor de Sabbat, alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht. Dat houdt al in, er is geen onderscheid tussen christenen en joden en noem maar op. Nee, alle vlees, Sabbat geldt voor alle vlees om zich neer te buigen voor mijn aangezicht. Colossense 2 vers 16 laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Dat wordt tot mijn verbazing negatief uitgelegd als zijnde dat Paulus heeft gezegd van nee, het gaat niet over, je hoeft niet meer rein te eten. Je hoeft die feestdagen niet meer te veren, de nieuwe maanden of de sabbatten. Nee, dat heeft hij nou niet net andersom bedoeld. Let er niet op als iemand daar moeilijk over doet... Van Blijf gewoon die dingen vieren zoals in de Bijbel staat. Zo lees ik het. Ik vind het heel raar om te zeggen dat het andersom is. Want is het? Paulus heeft nooit gezondigd tegen de wetten, zegt hij. Daar werd hij ook vrijgesproken. Hij had niks gedaan tegen de wet. Het Sabbatsjaar, dat is om de zeven jaar, dus elke zevende jaar is het Sabbatsjaar. Een rust voor het land, ook ingesteld bij de sinie, niet zaaien en oogsten. Opbrengst voor iedereen, inclusief de dieren, staat Waar ze dus de zes jaar de dieren probeerden uit hun landerijen te houden. Hè? Dus uit de weigaarden en uit uh, uh, Dat snap je, er wordt alles opgegeten. Nu mag dat niet. In het zevende jaar mogen ze niet de dieren tegenhouden. Die mogen vrij eten van de opbrengst van het land. Is toegankelijk voor iedereen. Maar het is ook een jaar de vrijlating. Dus als je een slaaf hebt. We staat wel bij een Hebreeuwse slaaf. Dan is hij in het zevende jaar vrij. Dan wordt hij gewoon vrijgelaten. Sterker nog, je moet hem ook nog eens een keer geld en goederen ruim meegeven, zodat hij in staat is om weer een nieuw leven op te bouwen. En dan mag je niet karig in zijn staat er zelfs bij. Leningen werden kwijtgescholden, dus hij was helemaal vrij. Ingesteld bij de Fiticus 25, vers 2. Spreekt in het lied en zegt tegen hem, wanneer u gekomen bent in het land dat u geven zal, dan moet het land rust krijgen en sabbat voorjaar voor jou zijn. Dat is heel grappant, want dan heb je dus het zesde jaar, dan doe je dus zaaien, oogsten en heb je een opbrengst. Maar dat geldt dus voor drie jaar, want het zevende jaar mag je niet zaaien. Je mag wel oogsten, tenminste oogsten, de opbrengst van het land mag je dus nemen. Dus je hebt de opbrengst nog steeds van het eerste jaar. Het achtste jaar moet je er ook van leven, want dan kun je dus pas weer gaan zaaien en komt er dus weer een opbrengst. Dus daar moet je drie jaar mee doen. Dat staat er ook van, hij zal je zo zegenen, dat je dus drie jaar ervan kan leven. Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, daarbij komt, waardoor u uw broeder de arm is niet schudt en hem niets geeft en hij over u tot weer roept en er zonde in u is. Het zou kunnen dat hij voor een lening komt en het is zeg maar dus jaar zes en nog een paar maanden. Ja, over een paar maanden is het zevende jaar en dan moet ik het kwijtschelden, dus uh, daar pas ik voor, dat doe ik niet. Pas op dat je het niet doet, zegt Java. En dat is ook uit bij de Joden zo: van niemand weet eigenlijk precies nou wanneer is nou een jubeljaar, wanneer is nou een sabbatjaar. Dat is een beetje verborgen. Dat, dat weet je eigenlijk niet precies. Niet. Want die jaartelling nu, die klopt niet. Ik denk dat we bijna tegen de 6000 zitten. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik geloof het wel dat het zo is. Ik geloof niet dat er nog 200 jaar tussen zit voordat Je Sjoer terugkomt. Geloof ik niet. Ik denk dat het veel eerder is. Maar ja. Nou, dan heb je een jubeljaar. En het gekke is dat iedereen denkt dat bij jubeljaar pas alles uh, vrijgezet. Maar nee, het is al bij het sabbatjaar is dat al. Bij jubeljaar gaat het nog iets verder. Het is ingesteld bij de niet zaaien en Oosten. opbrengst voor iedereen, inclusief de dieren. Iedereen mag terugkeren naar zijn eigen bezit. Dus dat gaat nog veel verder. En dan heb je bijvoorbeeld je bezittingen verkocht. Die worden dus niet teruggegeven bij het zevende jaar. Dat gaat over de leningen dat is zeg maar dus je hebt je bezitting verkocht omdat je het gewoon niet meer bol werkte en het vijftigste jaar mogen ze allemaal terugkeren naar hun eigen bezit en dat start dan bij grote verzoendag. Recht van lossing dus iemand anders mag je dus vrijkopen en dan ben je weer zonder schuld. Leviticus 25 vanaf vers 8 verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen zeven keer zeven jaar zodat de periode van de zeven sabbatsjaren 49 jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand op de tiende dag van de maand barzijn laten klinken. Op de verzoendag moet u de barzijn in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het staat dus niet voor alleen de joden, nee voor alle bewoners ervan. Het is het jubeljaar voor u. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. Dus alles is vrij weer. Het gaat niet helemaal op. Als je in een stad woont en je hebt een bezitting in de stad verkocht dan werd kwijt. Dus het gaat echt over de bezittingen in het land zeg maar, in de dorpen en in het land. Er staat dus heel duidelijk een bepaling bij van het gaat niet op voor bezittingen in de stad. Elk 50 jaar moet een jubeljaar zijn. Dat betekent wel dat je dus vier jaar moet leven van de opbrengst uit het 48ste jaar. Dus dat is best heftig. Dus je hebt 48ste jaar zaaien, maar 49ste is een 49, sabbatjaar. Dan mag je dus niet oosten, je mag niet zaaien. Dan moet je leven van de opbrengst van 48 jaar. Want 50 jaar is, is een jubeljaar, dan mag dat ook niet. Dat <totstuk> betekent dat je dus moet wachten tot 51 jaar mag je weer zaaien. En ook weer oosten. Dus je hebt een overbrugging van 4 jaar. Heftig, hè? Nou, het staat, als je het dus doet, dan zal God je zo zegenen dat er echt over die periode dus voldoende is. Dus dat is echt. Uh... Ja, maar het betekent wel dat je dus echt een geloofstap moet doen. Ze zijn dus al een beetje begonnen. Hè? Ze zijn dus, uh, ik geloof, twee jaar terug zijn ze begonnen uh, in Israël. Dat is boeren die daar aan mee willen werken, worden schadeloos gesteld door de overheid. Er zijn er nog niet zo heel erg veel die het doen, want ja, je laat wel je land natuurlijk helemaal braak liggen en je doet er niks mee. Maar het principe is weer ingesteld. Al is dat nog maar het begin. Ik weet dus ook niet of ze op het goede jaar zitten. Dat, dat is denk ik nu het probleem. Het gaat om het principe, ja. Ja, ik zou dus ook heel graag een keer met zo'n boer willen spreken die dus daarmee gestart is. Van wat heeft u daarvan nou gemerkt? Wat, wat is je oogst twee keer zo groot geworden als daarvoor? Dat moet eigenlijk. Heel, ook ja, drie keer zo groot. Zou drie keer zo groot moeten zijn. Dus dat zou heel erg leuk wezen wat Pez zag. Dus het start van het nieuwe jaar staat er heel duidelijk hè, vanaf dat moment zal dat het nieuwe jaar zijn. Ingesteld in Egypte. Op de tiende dag van de eerste maand een lam in huis nemen. Op de veertiende dag slachten en bereiden. Bloed aan de deurposten op de bovendorpel. En op de avond van de veertiende het reisvaardig eten. Dus helemaal aangekleed, schoenen aan. Gedenken dat je uit Egypte het slavenhuis getrokken bent. Exodus 12 vers 1 tot 14. Ja, we zijn tegen Moos en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn... Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Daarvoor was het dus de zevende maand. Met Jomte een Bazuinendag, dat is gewoon de scheppingsdag. Dus die werd altijd gevierd, die wordt nog steeds gevierd, omdat dit eigenlijk niet gehouden wordt tot onze grote verbazing. Terwijl het toch heel duidelijk staat, maar er wordt nog steeds, hebben de scheppingsdag wordt aangehouden als het nieuwe jaar. Ja, ik denk toch dat als God zegt, moet luisteren, dit is het nieuwe jaar, dan bedoelt God ook van dit is het nieuwe jaar. Dus voor mij is er maar nieuwjaarsdag, is dus met Pesach. Spreekt dat de gemeenschap van Israël op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Als gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont. Dus ook dat mag je niet uitzoeken. Het is gewoon heel simpel... Een kringetje maken, wie woont er het dichtst bij? En die moet je uitnodigen. Ook al mag je hem niet. Dat is dan heel jammer. Een boze puber, ja. En toch zegt God, van die het dichtst bij zijn... Nee, dat is een hele aparte regeling. hè? Want hij zegt, dat het, begint, het nieuwe jaar begint. En maakt dan ook een hele nieuwe start. Dus ook al kun je er niet opschieten met die persoon. Nodig hem toch uit om samen te eten. En samen eten, dat verbroedert. Dat geeft een... Overeenkomstigheid uit het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. Dus je moet wel proberen om dat een beetje in overeenstemming. Nee, dus je hebt natuurlijk ook in de lamre heb je een verschil. Van de ene zin beter is of vreselijk is dan de andere. Dus als je met z'n tweeën bent, gaat dat niet zeggen. maar zo'n heel groot lam. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand. En die moet je dus in je huis nemen. Dus dat wordt onderdeel van je gezin. En als je kinderen hebt, kun je indenken wat dat voor impact heeft als dat lammetje de keel afgesneden moet worden. Dat is verschrikkelijk. Dit was bij de eerste Pesach. Heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Ze zullen het bloed van het bloed nemen en het aan de beide dorpels strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden. En met bittere kruiden. Hey, dat doen wij ook nog steeds. Hè? U mag niets rauw eten. Zeker niet in water gekookt. Maar alleen, oh, alleen op vuur gebraden met zijn kop. Nou, dat is iets wat wij niet zouden doen. Hè? Nou, als ik, ik krijg de rilling over de rug. Ik moet u niet aan denken. Van, uh... Niks overlaat tot de morgen. Alles wat er overblijft, moet je met vuur verbranden. En zo moet u het eten, middel omgort, schoenen aan je voeten, staf in je hand. U moet het met haast eten, het is een paasgaan voor jaren. Want in deze nacht door het land Egypte zal hij trekken. Allereerstgeborenen zal hij doden, van de mensen tot het vee. Ik zal aan al de goden van Egypte naar strafgerichten voltrekken. En hij zegt er heel duidelijk bij dat hij het is die dat gedaan heeft, Jahwe. En het bloed zal voor u een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik er voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem veren als een feest van Java. U moet hem veren als een eeuwige verordening. Al uw generaties door. Daar ga ik niet over, denk ik dan. Nee, snap je? Maar dan, dan, dan krijg je dus. Ja, hoe moet je, dat nou, hoe moet je dat nou invullen? En daar ga ik buiten blijven. Dat is voor iedereen persoonlijk, denk ik. Er staat hier een eeuwige verordening. En hoe je het dan viert. Ja, ik denk dan uh, zorg dat je met hem, want het gaat toch over een relatie, dus ik ga niet zeggen van je moet dit, je moet dat, moet je doen. nee, dat is niet mijn taak denk ik. Ik hou alleen maar de Bijbel voor en hoe mensen het dan opvatten, ja daar kan ik verder niks. Het is een vooruitblik, het is een gedenkdag. Gedenk dat doen we dus ook. Het zou verschrikkelijk heftig zijn als je echt een lammetje in huis gaat met de kinderen. Ja, je moet er niet aan denken. Pesach. Dat is echt een vooruitblik naar wat Yeshua ging doen. Hè? Van Yeshua is dus uiteindelijk het lam wat komen zou en hij heeft zijn bloed gestort en wij konden achter dat bloed. Dus voor ons is het heel belangrijk dat wij dus achter het bloed van Yeshua schuilen en dat we zijn offer aanvaarden, want daar gaat het om. Als de Israëlieten dit niet deden, dus als de Israëlieten niet fysiek zeg maar, dat bloed aan die posten smeerden, dan werden we hun ook getroffen. Dan was dat bij hun ook de eerste eerstgeborene werd gewoon gedood. Dus als de mensen zijn van ons luisteren van uh, Yeshua, bestaat niet dat Yeshua een offer was. Ja, sorry. Hij was wel een offer. Dat staat regelmatig beschreven in het woord. Sterker nog, als je dat niet aanvaardt, ja, dan ben je dus overgeleverd aan alles. Want dan heb je geen schuilplaats meer. Dan heb je... Volgende keer verder. Ja.